Kortom, rozelandtibewerker.nl. Nou, past dat wel in 15 seconden: Info en hits. Oh yeah, oh yeah! En een bijzonder fijne zaterdagavond gewenst. Dit is de top van weekend radio. Dit is langs een funk night. En we tropen af 52nd Street. I'm mm not -hmm. yeah. van Liemt met radionieuws. De 24-jarige aanvaller van schrijver Salman Rushdie was aanhanger van het Shiitisch extremisme en de Iraanse revolutionaire garde. Dat meldt de Amerikaanse nieuwszender NBC na het voorlopige politieonderzoek. De verdachte Hayy Matar is geboren in de VS, zijn vader komt uit Libanon. De 75-jarige Rushdie werd gisteren op het podium neergestoken toen hij een lezing wilde geven in de staat New York. Hij ligt met steekwonden nog aan de beademing en moet hoogstwaarschijnlijk een oog missen. De Nederlandse uitgever van Salman Rushdie gaat het oudere werk van de schrijver herdrukken en opnieuw uitgeven... ...zoals ook zijn bekendste en meest omstreden boek De Duivelsverse. Dat werd destijds gezien als belediging van de profeet Mohammed... ...waarna de Iraanse leider Ghomeini een fatwa uitriep over Rushdie. Dat was een wereldwijde aansporing aan moslims om de schrijver te doden. Die fatwa is nooit ingetrokken. In februari verschijnt de vertaling van Rushdie's nieuwe roman Victory City... Het muziekfestival bij Valencia aan de Spaanse Middellandse Zee is definitief afgelast na het overlijden vanochtend van een 22-jarige man die werd getroffen door een deel van het podium na ernstige windvlagen. Ook zo'n 40 andere bezoekers raakten gewond, al de Spaanse media. Rond vier uur vannacht stak er ineens een hevige zandstorm op bij het meerdaagse festival op het strand van Colera. Drie van de gewonden zijn er ernstig aan toe, ze liggen in het ziekenhuis. En vandaag hebben naar schatting 50.000 mensen in het centrum van Praag meegedaan aan de regenboogparade. De bijeenkomst was het hoogtepunt van het Pride-festival dat maandag begon en morgen stopt. Niet alle Europese landen hebben nog gelijke rechten voor homoseksuelen, maar belangrijke politici in Tsjechië komen daarvan terug. Zo liepen de Praagse burgemeester en zijn vrouw voorin mee in de regenboog Pride. Het was dit jaar de 12e editie, de eerste in drie jaar vanwege corona. Het weer, het is nog lang warm met komende nacht 16 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostenwind.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 Thank yeah. you. I try to picture you with someone new It can never be done I guess you think that I'm just some kind of fool, baby But let me tell you Don't you know